In 2011 werd de strippenkaart afgeschaft en vervangen door de overchipkaart. En sindsdien mogen vervoersregio's zelf hun tarieven bepalen. Veel zorginstellingen in de gehandicapte zorg voldoen niet aan de minimumnormen. Nieuwsuur bekeek de inspectierapporten van 44 onaangekondigde bezoeken in het laatste half jaar. En daaruit bleek dat twee derde van de instellingen niet voldeed.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 Dan het weer nog enkele zware onweersbuien met hagel- en zware windstoten. En ook vannacht is verspreid nog een bui mogelijk. Het koelt af tot 15 graden. Overdag beperken de buien zich hoofdzakelijk tot het oosten van het land. En het wordt 22 tot 26 graden. Er is ruimte voor de zon en er waait een matige noordwestelijke wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRW.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 Live vanuit Studio Desmet in Amsterdam is dit radiogasten. Uw gastheer voor het komend half uur is... Isolde Hansleben, gastvrouw. Ja, dames en heren, een hele goede nacht. Een prachtige nacht gaan wij uh, tegemoet... Uh, bij mij aan tafel, mijn gasten voor nu zijn in ieder geval mijn rechterhand schrijver, theatermaker, absurdist Ronald Snijders. Voor de luisteraars links. Voor de luisteraars links. En uh, Ronald, jij bent morgen bij ben jij te zien <lacht> in De Slimste Mens. Dat is natuurlijk al vrij absurd. Ja, dat is uh, denk ik een vergissing. Uh, maar ik ben uitgenodigd als kandidaat. Dus dat is, uh, dat is, uh, dat is een televisiequiz. Oh. Dat is iets heel anders natuurlijk. Uh, dat is op Nederland 2. Uh, ja. En jij zou er kunnen uitrollen als zijnde, niet alleen absurdist, maar ook slimste mens. Nou, dat, uh, ja, dat is waarschijnlijk gewoon een, uh, wat ik je zeg, een vergissing. Dat ik, uh, gaan we dan morgen zien. Ja, ja. Maar nu ben je in ieder geval hier bij ons. Ja, dat is ook een vergissing, maar dat is weer van een hele andere aard. Dat <laughs> zullen we het wel ook gaan zien. Ja. Aan jouw rechteroverkant zit uh, Nathan Vecht. Uh, uh, toneel, theaterschrijver, maker. En uh, uh, jouw stem is wel bekend al van Casa Luna. Van Casa Luna. Is dat de stem die je doet voor Kazalou? Nee, nee, nee. Dit is, dit, is, oh. dit is mijn gewone stem. En welke, je... Ga, en welke ga je doen nu bij radiogasten? Welke, welke van mijn stemmen? Ja, ik, ja. ik begin even met mijn gewone stem. En, en dat is dit? Ja, en daarna ga ik een misdaadverslaggever uh, doen. Nee, ik doe gewoon met mijn, mijn gewone stem. Van. En je hebt een prachtige baard. Die is nieuw. Dank je wel. Ja, klopt. Ook voor de luisteraars. Even. Ook voor de luisteraars je Weet weten waar jullie aan toe zijn. Ja. En dan weer aan jouw linkerkant zit dan... ja, theatermaker, radiomaker Chris Baiema. Ja, nacht. Goedenacht. Goedenacht. En uh, jij bent er niet alleen. Jij hebt jouw vadertje meegenomen en jouw moeder. En mijn hoedertje. moeder. Mijn moeder zit er ook, ja. Ja, we horen er nu ook. Ja. Ja. Bam, laat je eens horen. Nee. Ja. En dat is, geloof ik, vrij uitzonderlijk, hè? Dit is vrij uitzonderlijk. Normaal gaat ze slapen om een uur of half tien, tien uur. En, we zijn en ze al... is bang ja. dat ze in slaap valt, maar ze is gekomen. En ze en is, is heel nog heel steeds wakker. Dat is heel leuk heel dat ze, heel goed. Er is. Ja. ze maakt een hele wakkere indruk. Ja, ja, ja, ja. Ik denk dat ze bijgeslapen heeft vanmiddag. Leuk. En sowieso is het niet alleen jouw moeder. We hebben hier een hele studio vol met gasten. Welkom allemaal. Let je even op. even voor jezelf. Dank je Oh. Wow. Het liefst. Op zoek naar kaas? Op zoek naar gimpen? Kom naar kaas en gimpen. Met een uitgebreide collectie kaas en gimpen. Nu tel ik bij één paar gimpen een gratis kaas. Kaas en gimpen. Ja, en het komende half uur, het volgende onderwerp. Ik ben namelijk al zelf, uh, zonder trots, al vrij lang flexitarier. Weet u eigenlijk wat dat is? Jebouw? Ik ben ook uh, al uh, vrij lang flexitarier. We, weet u wat het is? Uh, nee, flex... Dat is dat je af en toe vlees eet. Dus niet uh, dat je niet... Oh, dus oh je bent flexibel. Ja, en ja, ik, ik vind eigenlijk, ben ik er niet zo heel trots op, want ik vind het een beetje. Ja. Maar, maar alle mensen eten toch af en toe vlees? Het is niet, dus niemand die Nou, als je elke vlees. dag vlees eet, dan ga je wel richting de carnivoren, geloof ja, ik. Ja, ja, ja. En je hebt natuurlijk vegetariërs, dan eet je echt helemaal geen vlees. Dan ja. heb je natuurlijk ook weer allerlei varianten. Maar je hebt het er ook heel vaak over van mij op. <lacht> nee, serieus. Dat je af en toe ja, vlees dus eet. Vlees. Het is een soort ja. paardje van je. Ja, eigenlijk wil ik, wil ik gewoon vegetariër worden en het, het nog net niet helemaal. Als als een flexitariër is een, uh, een vegetariër zonder moraal, of zonder ja, ruggengraat. Dat is het eigenlijk ja, ja, ja. Ja, Daarom ja. heb je het zo vaak over. Ja. Daarom heb ik het zo vaak over die enorme zwakke gehad van mij. Dus uh, al uh, lange tijd ben ik daarmee bezig. En volg ik ook op de voeten alle ontwikkelingen die eventueel dus vlees kunnen vervangen. En uh, nu las ik vanochtend in de krant. Jawel, want uh, een hoogleraar, uh, he, Mark ja. Post, is naar Londen gegaan. om daar de eerste kweekburger te presenteren. Dus die FF, ja, ja. Ik zag het op het journaal. Ja, het was was op het, journaal. het staat in alle kranten, mensen. Alle kranten het was een werd heel klein burgertje, toch? Nou, hij woog wel 140 gram. Oh, okay. ja. Het was best een burger, maar uh, het was een, een, een dure burger. En als, om te kijken of dit een alternatief zou zijn. De Daily Mail noemde het al de Frankenburger. Ik dacht, het zou iets kunnen zijn. Maar ik weet het niet zeker. Maar toen, ik heb ook een moedertje. En mijn moedertje is weer een hele grote fan van de vegetarische slager. En uh, die uh, is ook naar Londen afgereisd, want die dacht... Nou ja, wat hij dacht dat kan, moet hij eigenlijk maar zelf gaan vertellen. Ik moet erbij want hij zijn. is echt net terug uit Londen. Hier is Jaap Korteweg. Jaap Korteweg. Jaap Korteweg. Dat is hem. Dit is de vegetarische slager zelf. Maakt de meest fantastische dingen. Als ik het, ja, mijn moeder zit in Frankrijk, want die had hier willen zijn. Ze zat dan wel enorm zitten kwijlen, denk ik. Maar uh, ook jij bent uh, naar Londen gegaan. Uh, uh, ja, uh, en sterker nog, je bent echt net terug. Ja. Want uh, wat, uh, wat dacht jij waarom? Jij bent een, een burgerbattle eigenlijk aangegaan? Ja, inderdaad. Want uh, het idee van de van de Stamcelburger, of de in vitro burger, of de Frankenstein burger, nou ja, allerlei titels heeft hij. Dat, dat is een heel logisch idee. Ik heb, ik heb het zelf ook wel gehad, hè, van het is. Uh, het is in ieder geval veel beter dan, uh, dan bio-industrie. Ja, want daarbij wordt uit een stamcel, in dit geval van de, spier de spierwees van de rund, wordt uh, uh, een cel genomen en van daaruit duurt een tijdje. Maar met heel veel kweken kun je daar dus uiteindelijk, dat is dan de toekomst, dat je daar eventueel eens heel veel burgers uit kunt kweken zonder dat er een dier is doodgegaan. Ja, klopt. Je laat, je laat die die, die, die cellen laat je inderdaad vermeerderen, laat je delen. En die moet je voeden. En, dan, en je moet ze ook trainen, geloof ik, want anders krijg je geen spiermassa. Dat, hetzelfde, dat je zelf je, je lichaam niet gebruikt, dan wordt natuurlijk een hele slappe hap. Wat bedoel je, en... Je moet die koeien... Trainen? Nee, die cellen moet je trainen. Oh, ik dacht al, ja. Ik bedoel, vlees, is spierweefsel, daar, daar, dan krijgt ook zijn stevigheid. Is daar uh, een trainingsschool heeft. voor? Ja, ja, ja. ja daar, zijn al, daar zijn er allerlei technieken voor nodig... Om, om die cellen inderdaad in beweging te krijgen. Om die als het ware te triggeren. En uh, te zorgen dat ze gaan uh, stevig worden. En uh, spierweefsel ontwikkelen, spiercelweefsel ontwikkelen. Dus, um, maar het punt is dat... Um, dus, uh, nogmaals, een logisch idee. Ik heb, er, ik heb er zelf ook aan gedacht dat het heel logisch zou zijn. Het, het, is, ook, het is ook niet nieuw. Ik geloof dat... Uh, Winston Churchill, daarvan is bekend dat hij de eerste was, een, een, een hele bekende man. Maar die had dat idee in 1936. Die zei: Het is eigenlijk heel belachelijk dat we, dat we hele kippen laten groeien om alleen de, de vleugels en de, en de borst op te eten. He, dus hij voorspelde dat binnen 50 jaar, dat zou dan 1986 zijn geweest. Dat we vleugels en borsten zouden kunnen laten groeien op een soort medium, op een soort basis. Eigenlijk het idee van de... Dat was het toen al, maar nu ja. eindelijk, want met heel veel poeha werd het gepresenteerd. Ik ja. dacht nog van nou, dat is wel fantastisch, dat is misschien wat. Maar jij ging daar eigenlijk heen om, om een soort oorlog nou ja, om ja, strijd ja, aan te gaan. Nee, ja, echt een om een strijd oorlog, aan te gaan. Ja, eigenlijk om een oorlog. Je bent ja, echt in strijden getrokken en je bent in het vliegtuig gestapt. Je koffers staan nog hier in de hoek. Ja, wat, maar was je boos. Nee, nee, nee, nee helemaal oh. niet. Nee, nee, niet. Nee, maar Het punt is, wij zijn zelf gestart met, uh, uh, ook met het maken van vlees. Uh, met dezelfde gedachte. Want wat is nu eigenlijk een, een kip of een vark, Tenminste, Ik ben zelf boer. Hè, maar, en ik be, uh, opgegroeid op een gemengd bedrijf met, met vee. Ik bedoel, en, en, en in die bio-industrie wordt een dier steeds meer als een soort machine gebruikt. Waar je bonen en graan of gras, hè, daar voed je dat dier mee. We kunnen het zelf ook eten. Om daarvan iets lekkers te maken, vlees. He, dus dat dier dat transformeert, als het ware, die, die, die bonen en die granen in, in vlees. Wat we lekker vinden. En dat is ook het enige argument, want het is heel inefficiënt. Het is, uh, nou ja, niemand wordt blij van hoe we met dieren omgaan. Allemaal nadelen. Maar er is één ding heel belangrijk. Vlees vinden we heel erg lekker. En ik, ik snap dat, dat is geen ander. Ik een enorm vleesliefhebber. En, um, Ben jij gestopt dus, toen je met Marianne Tieme ging trouwen dan? Nee, nee, ik was al jaren Wacht even, eerder gestopt. Hoor, nou, begrijp ik <lacht> Je bent vegetarische slager en boer. En je bent met Marianne Thieme getrouwd. Dat is allemaal te combineren in één leven, ja. Jezus. Oké, okay, ga, gaan jullie gewoon even door. Ik laat dit even bezinken, allemaal. <lacht> Maar goed, uh, maar maar even, mijn, mijn, mijn, mijn simpele idee was om, om, om dus een, een machine te ontwikkelen wat dat dier kan vervangen. Daar zijn we ook in geslaagd. Ja. We zijn in... Jij bent een vegeta vegetarische slagen ben je gestart, je bent ja. er ook directeur van. En jij ging dus ten strijde naar Londen. En wat heb je daar precies gedaan? Nou, we hebben daar uh, uh, de pers uitgenodigd. En we hebben daar onze, onze hamburgers meegenomen. Maar niet alleen onze hamburgers, maar ook onze kip en onze tonijn. Dat is dus en, echt uh, allemaal geen kip en geen tonijn. Maar wat is het dan wel? Je hebt een machine. en wat Ja, het is, het is eigenlijk een machine die die, die, die kippenstal vervangt. Uh, die machine die kan 1 miljoen kilo kip per jaar produceren. Daarvoor, die machine die past hier in deze studio, makkelijk. Kleine machine. En um, als je een kippenstal hebt met dezelfde capaciteit... dan is dat een stal zo groot als een voetbalveld. 100.000 kippen erin, die worden 8 keer per jaar gewisseld. 800.000 kip heb je ook ongeveer 1 miljoen kilo kip. Uh, een heel eenvoudig en simpel systeem. Um, en daarmee produceren wij kip, waarmee we topslagers en topchefs voor de gek houden. Maar wat stop je er dan in? Is het geen uh, kip? We, we, we, koppen, we stoppen er hetzelfde in als wat je in een kip stopt. Dus, uh, en een kip eet hetzelfde als we al, dan weer als mensen eten: uh, graan, uh, uh, bonen. Uh, chips. Maar dan heb je een soort geheim. Chips, kan ook. Je hebt een soort geheim Coca-Cola achter ja. recept. Ja. En dat is maar de... wacht even, je, je, wat je in een kip stopt, stop je in een machine en daar komt er kip uit. Ja. Oh, is wat een kip. Het is gewoon een kipmachine. Oh, het is gewoon een kipmachine. Het is gewoon een kipmachine. Ja. Ja. Heel simpel. Gewoon een kipmachine. En dat is natuurlijk. Um, maar goed, het, kijk, het heeft zich ook bewezen, want die kip die, uh, die, die, die, die, die, die hebben we bijvoorbeeld aan, uh, aan, aan topchefs uh, laten proeven. Uh, uh, Boelie uh, heeft, heeft het gezegd dat het fantastisch is. Heel veel recensies hebben we gekregen. Ja, want je echt... de, de, dus de, de topchef van El Boelie die ja. heeft het uh, geproefd. En die zei, geweldig kip. En vaak krijgen ze. Uh, laatst was ik bij. Uh, dat is een heel mooi compliment. Bij de, de intensieve veehouders. Dus de kiphouder in opleiding. Dus op de Landbouwschool in Dronten. En die mensen die hadden mij uitgenodigd, want die wilden het natuurlijk ook wel eens zien en proeven. Ik zei nou ja, op één voorwaarde: moeten jullie wel willen proeven, want anders kom ik niet. Verhalen dat is natuurlijk makkelijk, maar je moet... Uh, ja, het gaat om het product uiteindelijk. Dus uh, ik heb dan mijn verhaal gedaan. En ik heb die mensen laten proeven. En die zeiden zelf: van nou, ja dit is echt gewoon een hele goede kwaliteit kip. dit is beter dan de industriële kip. Wat is het niet dat het daar misgaat? Dat het niet zozeer is. In die end gaat het helemaal niet om de smaak. Maar het gaat er gewoon om dat mensen in hun hoofd hebben. aardappels, vlees, groente. Nee, klopt. En het moet gewoon vlees zijn. Ja, en. en... Maar wat is dan? Want dan hebben we nu. Hein, euh, uh, uh, uh, uh, waar, je komt net uit Londen. Daar was dus Mark Post, de hoogleraar. Die heeft ja. een alternatief voor dat vlees. Om ja. dat te proberen te vangen. Jij hebt ook een alternatief Met Jouw soort ja, uh, machine. Maar, mag ik ja? door? Ik, dat is dan toch iemand die aan jouw kant staat. Ja, zeker. Maar waarom trek je dan ten strijde tegen. Omdat, ja, maar... uh, omdat uh, hij nog, denk ik, uh, met het idee van Churchill van destijds, uh, uh, toch een soort van achterhoede gevecht voert. Hij heeft zeg maar een soort concept wat zit tussen de bio-industrie en wat wij doen. Ja, ja. Uh, het is een vrij complex uh, gebeuren. Ik bedoel, hij heeft daar één burger kunnen laten proeven. Uh -huh. Het kan nog helemaal niet Van op grote schaal. Van 200.000 euro? En die heeft, ja, 300.000 euro heeft die burger gekost. Het kost nog jaren eer het op grotere schaal geproduceerd kan worden. Het is natuurlijk een, als je dat nagaat, is dat een complex proces. En uh, als ik dan onze kip daarnaast zet... Ja. Die, op, die nu op grote schaal geproduceerd kan worden... waarbij je heel dat gedoe niet nodig hebt... Hè, uh, wat per definitie veel efficiënter is dan het proces... wat hij mogelijk over tien jaar ontwikkeld heeft... Maar jij dan, dan is het een wel... beetje zonde om daar, om, daar, om daar heel veel energie in te steken. En niet, wat wij in ieder geval wilden doen, is het, is, het, is het laten proeven. Omdat natuurlijk het idee bestaat: vlees is onvervangbaar. En uh, wij weten dat het niet zo is. We hebben producten waarmee mensen echt voor de gek houden. En niet, niet, niet, niet zeg maar een eenvoudige ziel, maar echt uh, topchefs. Ja, ja. Maar had jij dan niet zelf die grote presentatie in Londen willen houden met jouw bedrijf voor de wereldpers? Ja, alleen daar moet je natuurlijk ook een enorm budget voor hebben. Je zat natuurlijk een hoop, zat een hoop subsidiegeld achter. Okay. En, um, dus dat moet je ook kunnen doen. Maar duur, dat heeft hij duur, eigenlijk duur, alleen maar kunnen doorzetten. Heel duur subsidie bureau ingeschakeld. En, ja, de man um, achter Google, geloof ik. De man van Google heeft uiteindelijk zijn ja. verdere onderzoek gefinancierd. Klopt. Ja. Maar goed, nee, ja. dus op zich, met de intenties van die man, die zijn exact gelijk aan wat wij... Nee, dus je wij... Is eigenlijk met hetzelfde bezig. Alleen ja, zeg jij van, maar dat vind ik toch niet de goede manier. Nou ja, wij zijn gewoon een heel stuk verder. Uh, en het is een stuk efficiënter. Dus dat wilden we laten zien. En waarom heet jij eigenlijk, hè, je uh, eigenlijk... Uh, ik kan me zo voorstellen, voor mensen als Marianne Thieme is slager... is echt een soort nachtmerriewoord. Slagen is slachten, is vreselijk. Waarom heet jij dan de vegetarische slager? Ja, misschien dat mijn buurman het hier snapte over het uh, absurdisme. Maar het uh, is dus eigenlijk om... om uh, Kijk nou ja, kijkt erbij alsof hij... Alsof hij ook niet snap. We nou, zitten hier misschien met de slimste mensen aan tafel. Ja, ja daarom. Dus waarom, waarom wij gekozen hebben voor de naam vegetarisch slagen? Oh, dat moet ik jou vertellen? Ja, ja. Ik denk wel dat het duidelijk is, toch? Dat mensen de, nou, je hebt allemaal vlees, maar het is allemaal vegetarisch. Het is volgens mij wel duidelijk. Het is, ja. het is niet heel erg absurd, toch? Nee, niks. Niks absurd. Nee. Nou. Wat ik wel afvraag, kun je nou hetzelfde ook voor mensen toepassen? Dus dat je dus echt kweekburgers... dat je dus mensen hebt die... Uh... Ik zou best een stamcel willen afstaan, afstaan... voor een speciaal isole burger. Kan dat? Dat, dat er zoveel, <laughs> zoveel mensen zijn eigenlijk ook. Die dan wat uh, cellen afstaan, waardoor er dan... Ja, er komen niet minder mensen van natuurlijk. En er komen een ander, een ander soort mensen zonder vlees. Een vleesvrije mens? Ja. Oh, dat is wel heel absurd, ja. Dat vind ik wel een bijzondere gedachte trouwens. Die moet ik even, moet ik even ja. laten bezinken, geloof ik. Volledig, volledig vegetarisch. Nou, het zou wel leuk ja. zijn als de hele partij van de dieren... natuurlijk uit vleesvrije kamerleden zou bestaan. Zijn ze niet alleen vegetariër, maar zijn ze ook vegetarisch? Een soort kweekburgerpartij. Ja, dan heb je echt een vegetarische mens als die gewoon vleesvrij is. Ja. Zal ik je maar, een inhoudelijke vraag doen? Ja. Liever uh, niet, maar naar Bart Er zijn ook heel veel mensen die zeggen... ja, je moet niet iets vervangen, je moet gewoon andere dingen gaan eten. Want eigenlijk is het een afleiding, hè? Dat je zegt, het is net vlees. Nee, je moet gewoon helemaal geen vlees eten. Je moet gewoon groenten gaan eten. Wat jij doet is eigenlijk een tussenstap. En uiteindelijk eten we gewoon geen vlees meer en geen kip meer. Want we kunnen net zo goed lekkere bonen eten. en salades eten. Dingen... Ja, dat is prima. Alleen het, het punt is oh. dat uh, als je kijkt naar de mensen die ja. nu vegetariër zijn... Dan denk ik dat het gros dat niet geworden is omdat ze niet van vlees houden. Uh, 80% houdt houd van vlees, maar stopt om andere redenen. Dus dat betekent dat het een offer is en een offer blijft. En, uh, en ik denk dat van die 95% van de mensen die flexitair is of, uh, of carnivore of hoe je het ook noemt dat die dat doen, om, maar om één reden... dat ze vlees zo geweldig lekker vinden. Ik bedoel, niemand, niemand wordt blij van de bio-industrie... en ook niemand wordt blij van de andere argument dat het niet gezond is, de hoeveelheid vlees die we eten... dat het, dat het uh, de lende met dieren leidt, Maar die smaak is zo uh, doorslaggevend... dat we die andere argumenten vergeten. Dus uh, daarom is dat wel de oplossing... om de producten te... Uh, Ontwikkelen die dezelfde smaakbeleving hebben uh, als vlees. En zitten er dan ook precies dezelfde stoffen in? Dus je zit net zo gezond ja, om een. Klopt. een steek ja, qua voedingswaarde alleen dan zonder de nadelen. Hè? Dus je hebt natuurlijk geen, wij hebben geen antibiotica nodig om onze producten te maken. En, uh, en resistente bacteriën, die, uh, daar hebben we ook niet mee te maken. Uh, dus, um, uh, En, en, en, en uh, de hoeveelheid vet, en schadelijk vet, wat in, in, in vlees zit, dat hebben we natuurlijk ook niet. Dus, dus je hebt dezelfde smaakbeleving, maar dan zonder de nadelen. En mag ik nog een iets minder ja? inhoudelijke vraag stellen? He, hebben jij en Marianne niet af en toe, gewoon op een gekke avond, dat je denkt. De gordijnen dicht en we nemen gewoon één lekker broodje, ossenworst... een beetje peper, zelf warm vlees met honing, mosterd, saus, een aprikootje. Heb je nooit zo'n. Stiekem, stiekem, dat gaat. Ja, maar ja, luister, als dat natuurlijk zo zou zijn, dan moet ik dat ook niet vertellen. Hè? Ik, dan ja. is het stiekem eraf. Ja. Maar uh, het is in ieder geval wel zo dat we. Dat, dat zou we, kunnen. Dat we altijd, ik, ik, ik, ik was een enorme vleesliefhebber. En dus eigenlijk nog, maar dat blijf je dan ook. Dat en dat, dat was Marianne ook in haar jonge jaren. Dus ik bedoel, we begrijpen heel goed de emotie van de vleeseter. En dus ook van de flexitaaien en de worsteling ermee. En, uh, ja, en maar door... los van het feit dat lekkers lekker is, is. ook toch een mindset die nog steeds is dat mensen denken: van, er moet drie dingen op mijn bord. Ja, maar, maar ik weet niet of het nou alleen die mindset is. Ik bedoel, ik, uh, wij hebben als klanten, ook uh, mensen die nooit vlees gegeten hebben. Maar die nu toch, uh, dus ik denk ook wel dat het in onze genen zit, dat we vlees gewoon heel lekker vinden. Ben je blij teruggekomen uit Londen? Hoe, is je, hoe, kom je uit, hoe ben je te, uit de oorlog gekomen? <laughs> uit, uit de battle. Uh, tijdverschil. Uh... <laughs> <laughs> Heb je een jetlag? Nee, ja, ja precies. Ben je kapot? Nee, dat valt echt wel mee. Was uh, er pers? Uh, dat is eigenlijk. Is, de ja, en is ja. uiteindelijk heb je, heb je die mensen kunnen overtuigen dat uh, jouw werk beter is dan. Uh... Ja, dat ja, was. Uh, was uh, nou goed, ik bedoel, het is niet zozeer dat ze nou. Uh, want er waren inderdaad een aantal mensen die ook bij de presentatie van de kweekvleesburger uh, geweest waren. Alleen die hebben hem niet kunnen proeven, dus die konden niet vergelijken. Het, oh, het is zo gaan met die kwe, kweekvleesburger, er waren, Het was heel druk, een paar honderd. Uh, uh, journalisten. En uh, één burger, twee mensen hebben één burger, geloof ik, kunnen proeven. En de andere moest het doen met het commentaar van die twee mensen. Ja, en ja. het commentaar was. Niet... En daar konden jullie wel alles. Uh, ja, dus, jullie wel uh, ja, bij ons konden natuurlijk. Iedereen Wie is er hier proeven. eigenlijk even handen omhoog? Vegetariërs in de. In de... Vegetariërs. Nou, nog? Nou, even nou. kijken, hoeveel ze... ja. Is het dan ja. hoeveel 30%? Flexitariërs? Oh, 32%. 31, 30 ja. Hoe oh, ja. Ja. Ja. Ja. ben ik Ja. ja. ja. Oké. Okay. Oh, dan ben ik ook Oh, Goed. Moet um, ik mag één vraag stellen? Ja, nog één. Heel kort. Wat kost, wat kost een vleesburger? Goed woord trouwens. Heerlijk woord. Uh, nou ja, deze, deze eerste burger die kostte 300.000 euro. Maar met ketchup? Uh, ik weet niet of dat nou berekend is. Nee, maar ze ik, ik, het niet het met zou heel goed gegeten, kunnen dat die ketchup er nog bij komt. 300.000 euro goed. voor een stukje vlees. Ja. Nepvlees. Jaap, okay. dank dat je, dat je hier was. Ja. <laughs> Ontzettend bedankt. Graag Jaap, korte weg. En uh, wij gaan naar uh, live muziek. Dat hebben wij hier ook. En uh, dat is uh, in het lichaam. Uh, ja, in het vleeselijke lichaam van Bud Benderby. Hi, how are you? Hi, Bud. Hi. Um, ja, we hebben hier. Jaap is net terug uh, met het vliegtuig uit Londen. Echt net geland. En jij bent, geloof ik, net terug uit, met de boot uit Florida. Ik ben eigenlijk. Uh... Eigenlijk. Ja, eigenlijk zeggen wij. Ik ben eigenlijk ja. um, uit, uh, uit New York gekomen. Oké. Okay. But I'm from Nijmegen Holland. So, big hand for Nijmegen Holland. Ja, ja, ja. But niet iedereen kan jouw verschijningen zien. Ik kan in ieder geval zeggen dat jouw haar is als op een goede dag van de burgemeester van Londen, van Boris Johnson. En we kunnen jou ook zien op YouTube, hè? Met yeah. prachtige videoclips. Yeah. En uh, ja, wat, wat, wat, ga je, wat ga je voor ons doen? I am going to do easy listening versions of Velvet Underground songs. Ja. So, yeah. Ik ga um, goede, goede nummers um, maken van slechte, uh, slechte nummers. Yeah. Oh, je ja. dus hebt een soort machine waar je zeg maar iets slechts in doet en dan komt er iets <laughs> goeds uit. Um, dat, ja. dat begrijpt hij niet. Maar dus dat... het... ja, hij is niet Volgens mij wordt echt... hij gewoon gaan zingen. Ja. Toch? Daar wat, wat er wel van het underground ja. die liggen, gaat uh, Bud Bendermy door. Een applaus voor Bud Bendermy! Bender oh. oh. hey. oh, oh, oh, oh. yeah. Come on! Everybody! It's gonna be a party! What kind of party? An all tomorrow's party! Oh, yeah. Yeah. yeah! And what costume shall Silks and linens of yesterday's gown To all tomorrow's parties What will she do with Sunday's rags When Monday comes around Well, she'll turn once more to Sunday's clown And cry behind the door Hey, come on! But I'll find Behind yeah. our oh, own She'll cry behind the door And what costume shall The poor girl wear To all tomorrow's parties From Thursday Child from Sunday's clown, from whom none will go mourning. No one will mourn. A blackened shroud, a handmade gown for rags and silks and costume, fit for one who sits and cries. Tomorrow's party, yeah! Oh, oh, oh. Party, party on! Thank you! Thank you! What does Jeroen Krabé Van of Jeroen Krabé? 227 zijn er. 227 ja. plakboeken hier rond. Is dat, doe dat je dat dan dan ook? zelf? Ja. Echt maar. maar? weet je waarom ik het doe? Uh, omdat ik het niet meer weet na een jaar. Ik weet niet meer wat ik gedaan heb. En soms dan denk ik, wat, 1985, 86, waar was ik? En dan moet ik het opzoeken. En heb ik, daar heb ik die dingen voor. Dat is hartstikke handig. Volgende week in... Wat vindt Jeroen Krabé van Jeroen Krabé... Die filmmaatschappij geeft standaard, want dat staat in mijn contract, geeft standaard vier business class of first class tickets, waar ik ook ben.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 In uh, wat is mijn half uur. En daar komt een van mijn gasten in ieder geval weer teruglopen naar de tafel. Isolde Hallesleben, ja. programmamaakster. Ik moest even iemand op een vliegtuig naar, uh, naar, uh, naar huis ja. sturen, <laughs> Ronald Snijders. Absurdist. Ja. Welkom ook. En uh, Nathan Vecht, theaterschrijver en maker. Um, jongens. Um, ik kom eigenlijk net terug van vakantie hè, vorige week. En jullie waren al bezig met elkaar en ik zat uh, ergens in Frankrijk. En ik probeerde mij eigenlijk een beetje van het uh, nieuws uh, af te houden. Dat lukt mij eigenlijk nooit. Want ik zit nee. voortdurend op uh, teletext en zo te kijken, maar ik heb het wel geprobeerd. Um, ik heb namelijk de hele tijd op mijn uh, kleine iPad ge uh, gekeken. Vooral naar nou weer online. Om het half uur kijken of het klopt. Zodra, over drie dagen alweer iets anders weer wordt. En ik heb ook de krant gelezen, maar dan geprobeerd om van het nieuws weg te lezen. Dus een beetje de zomerrubrieken. Ja? Nou, dat ook... lukt toch aardig, lijkt me, toch? Is, is heel erg aardig gelukt. Vooral de achterpagina van het uh, NRC Handelsblad uh, boeide mij zeer. Want er was een serie, die heette Vakantie in Eigen Land. En dat was van een fotograaf die heet Cindy Heijnen. En die heeft allemaal mensen gefotografeerd die cursussen doen in Nederland... Um, vooral cursussen die een week lang duren, bijvoorbeeld de cursus schrijftechniek. Of uh, bijvoorbeeld uh, de cursus paarden sturen zonder sporen en zweep. En die mensen worden dan heel kort geïnterviewd. Met de afstandbediening of zo. Ja, weet je, of de cursus. Ik vind dan vooral cursussen leren lijden altijd heel erg uh, met een interessant. Lange, hey, een Dat korte... zijn volgens mij altijd hele onderdanige mensen die dan denken, nu ga ik een cursus doen. En dan ga ik heel hard met mijn vuist op tafel slaan als ik terugkom. En de mooiste vond ik de cursus botanisch tekenen in de Leidse hortus. Want eh, daar haalden de cursisten voldoening uit het krakelévliesje vliesje rond het steeltje van een krokers perfect op papier zetten. Dus dat soort cursussen worden allemaal gegeven in Nederland. Maar volgens mij, mensen hier ook in de al die cursussen dat is een surrogaat ja. voor het ouderwetse kinderkamp natuurlijk. Het zomerkamp waar je vroeger naartoe ging. Ja. En, waar, en waar je al Maanden van tevoren, ik kreeg thuis. Ma, mijn moeder zit hier in de zaal. Nog wakker? Nog wakker. Mam, ik kreeg een half jaar van tevoren het boekje van het LCGJ. Het Landelijk Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk. Oh. Dames en heren, ja. En dan mocht ik mijn eigen zomerkamp uitkiezen. En elk jaar was dat een groot feest. De ene keer koos ik een zeilkamp. En de andere keer een tienertoerkamp. En ik neem aan dat padvinder. Nathan Vecht ook vroeger toch? Op zomerkamp ging. Ik ben op allerlei zomer, niet op, niet op padvinderij, maar wel op, wel op allerlei kampen geweest. En ik heb later heb ik ook nog um, leiding gegeven, allemaal van dat soort. Uh. Ik ben zelfs één keer. Uh, uh, Zonder cursusleiding geven had je? Ja, nee, gewoon doen. En ik ben één keer heb ik een. Uh, tien dagen lang heb ik uh, meegeholpen voor een zomerkamp van uh, zwaar verstandelijk en uh, lichamelijk. Uh, gehandicapte jonge mensen. Ik wil niet de indruk wekken dat ik altruïstisch ben van nature. Maar je kreeg dat... er voor betaald? Nee, het oh, was vrijwillig, zo. maar ik moest, iemand had, ze hadden te weinig mensen. En dat was, um, dat was eigenlijk heel erg leuk, maar ook heel erg zwaar. En die uh, kinderen waren nou, een beetje tussen de tien en de zestien, zeventien. En die waren, die waren er zwaar aan toe, konden bijna niet communiceren. En bij het eten zat je altijd naast een vast iemand. En ik zat naast een jongen, die heette... Nou, laat ik hem even uh, Willem noemen. En Willem was zo autistisch dat hij alleen maar hr kon roepen. En uit die hr moest ik dan ja of nee afleiden aan een soort schutbeweging. Dus ik moest steeds zijn uh, boterham smeren. En dan zei ik wil je kaas, deed hij hr, of wil je hagelslag. En aan het eind van die week was ik zo moe. Toen zei ik, uh, een beetje zo balorig tegen Willem... Uh, en nou ga je je eigen brood maar smeren, jongen. En toen keek hij me opeens met een andere blik aan. Toen schudde hij even zijn hoofd. En toen begon hij heel rustig kaas te schaven en zijn ding. En de, toen kwamen smiddag zijn ouders of verzorgers... en die vroegen aan mij... heeft hij zich weer lekker laten verwennen? Ja. Dus die jongen was... Het was voor iedereen in de behalve voor jou. Ja, en dus ik daar met al mijn altruïsme ben ik helemaal... Ja, ik dus, ik won trouwens zware autisten. Ja. En, en terecht. Ja. Nou, wil het geval. Ik heb twee zoontjes. Uh, Joep van 11 uh, en Teun van 9. Teun gaat met een vriendje op zeilkamp. Daar is hij nu. Maar Joep van 11 ging in zijn eentje naar een kamp... wat ik had uitgezocht op internet. Oei. Naar een waddeneiland. Ja, en later zei de mensen, hoe weet je nou dat het betrouwbaar is? Dus ik, Je begrijpt, vorige week was ik in totale paniek. Maar het kijken van The Sound of Music op RTL 8... vorige week donderdag bracht veel goeds... Um, en ik. Ja. En het gaat er ook vooral om. voordat je die jongen wegbrengt. Want ik ging Joep wegbrengen. niet het woord heimwee gebruiken. Nee, Dat nooit. is me in ieder geval gelukt. En uh, ik heb even een kleine korte reportage gemaakt. over uh, Joep. die uh, zich voorbereidt met mij. op weg naar het kamp. op een van de waddeneilanden. Oké. Okay. Hmm. Uh, Joep, wat moet, we hebben de, uh, de, de paklijst. Wat, gaan we nog, uh, wat moeten we nog kopen? en tuin, portemonnee. Witte t-shirt. En heb je er zin in? Ja. Vind je het spannend? Ja. En Joep is een zenuwachtige kleine nerd. En dus heeft hij het voortdurend over dingen als... MacBook Air. De MacBook Air. Maar uiteindelijk raken we wel ingepakt. Ja. Je, je astmapuffer. Ik heb... Uh, ruchetiel meegeven, tandpasta, tandenborstel en zonnebrand. Daar gaan we. Hoewel... O, oh, wacht, wat is er? WC. Ah, nou, snel. En daar gaan we. Nu echt. Oké, okay, let's go. En na twee uur en een kwartier komen we bij de veerpont, En ik weet, Chris, gewoon afscheid nemen. Joep, ja? nu alvast voor de tussen de kinderen staat. Heel veel plezier, hè? Ja. ja. Lukt het met de koffer? Nee. nee. Je moet hem naar voren luinen, ja. Zo is het. Doeg. Doeg. Voor Joep geldt, geldt natuurlijk ook voor mij. Het is maar een week. Ja, tot zover. Het uh, wegbrengen oh. van Joep. Ik wil even naar mijn moeder kijken. Was dit voor jou ook zo spannend? Want ik heb me dat nooit gerealiseerd tot vorige week woensdag. Ze vond het ook heel erg spannend. Ja, maar dat was wel gereformeerd. Dat, dat is ja. inderdaad razendspannend. Ja. Dat ik zou mijn kind liever ontvatten uh, van eigenlijk. En dat zag er allemaal heel betrouwbaar uit, uh, mensen. Gauk, uh, heel goed. Het gaat alleen maar bij mij, uh, vlak voordat hij wegging, over dat. over uh, uh, uh, uh, uh, heimwee. Heimwee op een zomerkamp. Zeg dat jullie wat hier iets, uh, aan tafel? Ik ben al nooit op zomerkamp geweest. Mag jij al niet meepraten. Ronald, <laughs> jij? Ja, ik, ik, volgens mij ook niet. Maar wat ik kan ik me de ene keer herinneren dat ik op brugklaskamp was, dus was ik eigenlijk al twaalf. En dat is voor het eerst dat ik echt dat ik daar was, en dat ik in mijn bed lag dat ik naar huis wilde. Heel erg naar huis wilde. Maar dat is volgens mij de enige keer geweest dat ik het heb gehad. Ik heb nooit zomerkamp gehad. En jij? Ja, dus wel een aantal, aantal keer. Ja. Maar, maar heimwee? Over heimwee, nou, ik weet nog... dat was dan ook weer met zo'n ander ding... dat ik niet het kind was, maar weer in een leidinggevende positie. En dat er een <lacht> jongetje huilend... ja, dat overkomt je. En dat een jongetje huilend voor me zat... en die, had, en die had, ontzettend, nachts, had ontzettend veel pijn aan zijn knie. Aan zijn linkerknie, daar wees hij steeds op. Maar ik dacht, psychologisch inzicht, empathisch vermogen... het is iets anders. Het is heimwee. En toen begon hij te huilen te doen en uiteindelijk... Wees hij niet meer naar zijn knie, toen vroeg ik welke knie was het nou. Toen wees hij op zijn andere knie. Oh. Toen had ik ontdekt, als leidinggevende. Het is iets anders. Het is ja, heimwee. Het is iets ja. anders. Ja. Toen, ja. Toen, zelf drie, ja. toen heb ik zijn ouders gebeld en de volgende dag is hij naar huis. Uh, ik heb uh, inmiddels aangeschoven bij ons is mijn vriendin Paulien. Paulien Cornelis. Dames en heren, even een applausje. Ja. Ja. Is, is, het echt? Ja. is het echt? En Pauline is, echt? is namelijk een heel groot heimwee-expert. Paulien ging vroeger op uh, zomerkamp. Op een ander Waddeneiland dan mijn zoon, namelijk op. Terschelling, ter Schelling. waardoor we nu weten dat jouw zoon niet op, op ter, Schelling. ter Schelling zit. Terschelling zit maar schimondig oog, maar dat zou ik nooit zeggen, want anders. dan moet je, nooit, dan moet je altijd achterhouden, natuurlijk. Um, het is allemaal weer in zijn hoofd, gaat het. Ja. En uh, Pauline, jij zat op een, eigenlijk een soort vermaard zomerkamp, toch? Nog steeds. De Grote Beer, uitgestart door Karel van het Reven. Socialistisch zomerkamp, De Grote Beer. Ja. Daar zat ik op. Ja en eigenlijk je eerste schrijfsels zijn ook ja, ontstaan. Want in de ik, brieven naar huis. Ja, ik schreef me helemaal het aplazerus. Echt heel veel. Ik, ik heb nu, mijn moeder heeft dus, uh, net als Jeroen Krabé blijkbaar, maar dus uh, ordners per jaar bijgehouden van alle correspondentie. In de week voor mij zijn echt heel veel brieven van mij waarin ik dingen. Ja, dus vanuit, vanuit Kamp dan aan mijn vader vraag in een brief van. Er is hier iemand die zegt dat je corned beef en cornet beef kan zeggen. Maar dat is toch niet zo? Het is toch alleen corned beef? Dat soort dingen. Maar dus is ook overheen. Ja, lees even een stukje over. Ik heb overheen. wat fragmenten. Dit is de eerste keer dat ik op kamp ben, dan ben ik tien. Lieve, lieve papa, mama en Bram. Ik was eerst niet van plan om een kaart te schrijven, maar toen ik deze kaart zag... vond ik dit toch wel iets om te versturen. De postzegel is voor Bram en de eendjes vond ik zo leuk, want er staan eendjes op. Vanmorgen stormde en regende het dat de achterkant van mijn luchtbed nat werd. Ik heb heimwee gehad en ik snap niet hoe het komt. Dag van Paulien Cornelissen. En vooral dat van Pauline Cornelissen vind ik altijd heel interessant. Je ja. ondertekende je kaarten en je brieven met de Paulien achternaam aan je ja, ouders. Ja. Omdat ik dus. Het... Ik had dus altijd het gevoel van. ja, mijn ouders kennen waarschijnlijk heel veel Pauline. Maar ik kan er niet van uitgaan dat zij begrijpen dat dit hun eigen dochter is. Ja. Maar, maar er je... zitten ook twee van die perforatorgaatjes in de amsterdam van, van de Ordner. Dus ja. dat werd echt. Alle Pauliens die naar, naar jouw ouders schreven werd, hadden een eigen map, zeg maar. Zou je nog één keer, uh, nog één fragment willen lezen, het fragment over je vriendinnetje en jezelf? Ja, ik was met, een, met mijn beste vriendin. Um, even kijken. Uh, lieve papa, mama en Bram, hartelijk bedankt voor het mesje en het schaartje. Nou, dan komt er even, zijn wat onbelangrijke dingen. En dan zeg ik, zeg ik uh, gek genoeg heb ik weer, jawel, heimwee. <laughs> Oh ja, nog zoiets stoms. Stefanie, mijn vriendinnetje, en ik zijn in aparte tenten ingedeeld. Ik zit in een heel leuke tent en Stefanie zit in een heel stomme tent. En ze kan niet in onze tent, want die zit al propvol. Nou kan ik wel naar haar toe, maar dan moet ik hier weg. En dan kom ik in die rottent, maar wel bij Stefanie. Stefanie heeft vannacht erg gehuild, omdat ze heimwee had. Ze riep op mij, maar ik mocht niet naar haar toe. Erg, hè? Nu is de keuze aan mij... Of Stefanie, of mijn tent. Misschien, misschien krijg ik daarom wel heimwee. Weten jullie iets? Ik wacht op antwoord. Dag van Paulien Cornelissen. Ja, en dan staat er nog achter ter, eh, op Ter Schelling. Van, van, mochten jullie nog andere Paulien Cornelissen's kennen? Is dit is die ene die nu op Ter Schelling is. Dat kamp waar jij het over hebt, dat kamp, de grote beer... bestaat nog steeds, is op Ter Schelling. Uh, je hebt ook de grote beer 1 en de grote beer 2... Daar gaan we het niet over hebben, want er is een soort splitsing geweest. Ik zat die... op één. Ja, er zat op één. Nou, er is nu op dit moment is uh, Grote beer 2 bezig. En als het goed is hangt nu een van de, wat wij vroeger, een van de leidings hangt aan de lijn. Leidings? Jabke Ebbingen. Klopt dat, Jabke? Ja, dat klopt. Wat ja, dat klopt. Heel fijn dat je gezag... goed Wat een mooie herkenbare brieven zijn dat. Ja. Leuk. En wat fijn dat ja. je nog zo laat op bent. Zijn er, hoe is de situatie nu live op het kamp? Ja, zijn er nog kinderen wakker? Ik moet natuurlijk nee zeggen, want er zijn natuurlijk misschien nog ouders die luisteren. Nee, maar uh, nee, er is, het is nu heel rustig. Ik dacht even, want als het nog even aanhoudt, vallen jullie met je neus in de boter... want dan hebben we gewoon een gigantisch onweer. Maar dat is net weer voorbij getrokken. Dus we zaten Jammer. net even hier. in de, Ja, het was echt net even hier ontzettend leuk en spannend. Uh, een gigantische lichtshow boven ons hoofd. Uh, die we even vanaf het duin eerst hebben bekeken en toen die dichterbij kwam, toch, toch dachten van we gaan naar beneden, want anders zijn wij het hoogste punt. En uh, nou ja, alles, uh, alles klaargemaakt, Brandaris gebeld en uh, klaargemaakt voor de wind, maar die was kort voorbij. Dus dat is het mm. dus er er nu. Dus er zijn geen kinderen die nu huilend op je schoot zitten? Waar nee, nee, er zijn helemaal geen, nee, iedereen ligt lekker te slapen en iedereen is ook door het onweer heen geslapen. Dus, dat is eigenlijk, ja, nee, is dus ook geen tankjesluipers vanavond. Dat is ook lekker rustig. Maar jij bent wel, heb ik begrepen, is mij verteld, de heimwee-expert van de grote beer. Want jij hebt gesprekken ja. met ouders. Toch? Ja, ik heb veel van, voordat we, eh, voordat we nou ja, weggaan heb ik veel ouders aan de lijn, en zeker ouders die het kamp niet kennen, want het kamp waar jouw zoontje heen gaat duurt één week, maar ons kamp duurt twee weken, uh, nou Pauline wel me kent, twee weken. En, dat, ja, en dat maakt het ook meteen heel, ja dat maakt het ook zo heel speciaal en heel bijzonder, maar dat maakt het voor ouders ook vaak wel even snikken van oké, okay, twee weken mijn kind missen, wat ik erg goed kan begrijpen. Um, en wat ik dan altijd inderdaad ouders zeg aan de telefoon is hoe we dat doen. En zo'n post wat Paulien net beschrijft is een heel belangrijk onderdeel hier in het kamp. Dus toch echt een luchtbrug naar huis. En elke avond wordt er hier op de grote peer post uitgedeeld. En dat is altijd een hot item. Ja, maar je kunt ook al zeggen, een kaart min of meer uh, klaar liggen voor, uh, voor Joep voor deze week. Um, ja. Zo'n beetje getiteld Joep. Uh, hoe is het met jou? Ik we missen je. je. Ja, we missen je ontzettend. Ja. Uh, hoe is het bij jou? Tel jij ook de dagen af? Ja, want ik het jij ook de we dagen af. Ik zou je. zeggen. Je ik vader. Ik is haakjes, het dus duidelijk is. In ja. Amsterdam. In Amsterdam. Amsterdam. Ja, als, je kind, als je een kind snel terug wil hebben... is dat misschien wel een methode. Ja, maar ja, ik zou zeggen... Ik zou zeggen, de... doe het niet. Uh, wat ik altijd met ouders van tevoren bespreek... want het is natuurlijk allemaal waar. Je, je stuurt je bloedjes uh, weg van huis... En, en, uh, nou maar wat nou, doet het, het eigenlijk met grootste... u? Want dit is uw grootste nachtmerrie, toch? Hoe meer heimwee er is bij u, hoe vreselijker... Ziet u het ook als belediging? Of niet als belediging, maar dat je denkt... Oh, doe het niet goed! Nee, oh, heimwee is gewoon iets wat er helemaal wat bij hoort. Hm. Het zou ook gek zijn als je niet heimwee zou hebben... of als je niet een soort van zou verlangen naar huis. Dus wat wij eigenlijk altijd zeggen is... naar de kinderen toe, nou ja, natuurlijk is het op schoot, kopje thee... lekker dichtbij houden, even in de keuken erbij zitten... Uh, maar wat we ook vaak zeggen tegen kinderen: dat het iets heel moois is. Wat bijzonder dat je een plek hebt waar je zo graag naar terug gaat. Wat fijn dat je daar naar uit kan kijken. Een beetje een soort van koester het verhaal. Waar was die vrouw toen ik op kamp zat? Ja, ja. dat was allemaal heel anders. <lacht> je moest ook je eigen kou gaan. Hey, jij moet weer terug naar, uh, naar, de, naar de kinderen. Heel erg bedankt, uh, uh, Jan. Ja. Um, Jullie veel plezier nog in de uitzending. Oké, okay, dankjewel. Dat was Jacke Ebbingen. Doe even een applausje. Ja! We zitten er alweer doorheen, door het, uh, bij mij een half uur, min of meer. Ik heb één ding geskipt, misschien gaan we dat op, uh, op internet laten, uh, laten zetten. Namelijk een minuutje geschiedenis over heimwee. Hoe het ooit begonnen is. Ja, we gaan we een goede gaan we cliffhanger. Gaan we ja, gaan we leuk, Chris. Erg is ik wil nog beste. zeggen dat het wel over is gegaan bij mij? Het is overgegaan. Ja, het is overgegaan. En misschien ook een, een applaus voor van Pauline Cornelissen. APPLAUS <Ja. tie> We gaan er zo meteen tussenuit, uh, want we gaan een uh, hoorspel luisteren. Inmiddels is uh, het bureau deel 4 aan de beurt. Het, uh, het AP Bertha Instituut. En uh, wij zijn er dan weer na de klok van Ene. En dan onder andere met het half uurtje van achterin volgens Nathan Vecht. Dat weet je we nog niet, Het lot. Ronald Snijders. 40 dagen seks met Harry Bomsma. Dag 1. 40 dagen seks met Harry Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 4, aflevering 11, 1975. Mag ik u zeggen dat u misschien nog drie minuten hebt? Oh, drie minuten? Hm, dat is nou jammer, want ik heb het nog niet over de beide andere lezingen gehad. En het lijkt me nu juist zo belangrijk dat het resultaat van deze middag is... dat we wat meer waardering voor elkaar krijgen...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 Ik zal het Wichtbold vragen. Verdomd handig, zo'n bordje met magnetische letters. Van wie heb je dat gekregen? Van Karel? Wat? Wat? Van een vriend. Van een vriendin. We komen er wel uit. Je moet de groeten hebben. Van die Koolien, en van Bart en van Freek Madsen. En het beste met je, natuurlijk. We hebben zaterdag dat symposium gehad... dat jij me in de tijd nog hebt aangesmeerd. Ja, toch wel. Het was een idee van appel, maar jij was er als de kippen bij om het te steunen. Zo'n kans liet je niet voorbij gaan. <lacht> ja, lach mij. Het was verschrikkelijk. Je zou genoten hebben. Al die mensen die hun zaterdagmiddag opofferen... omdat ze denken dat dat hun leven zin geeft... in plaats van in de polder te gaan wandelen of in de duin. <lacht> het is van een geestelijke armoede die je niet meer voor mogelijk zou houden. Als je nog enig geloof in de mensheid had, tenminste. Ja, ja. Ja, ja. Je lacht nu. <lacht> maar in wezen is het diep tragisch. <lacht>